Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Gert Kluut met het NOS-journaal. De EU-landen en de Europese Commissie steunen Haiti met ruim 420 miljoen euro. Dat hebben de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en de Commissie afgesproken op een bijeenkomst in Brussel. De Europese Commissie stelt meer dan 330 miljoen euro beschikbaar. De lidstaten zelf geven 90 miljoen. Daar zit ook een bedrag van Nederland bij. Minister Koenders heeft namens Nederland 6 miljoen euro toegezegd. Daar komt nog het geld bij dat donderdag wordt ingezameld met een benefietactie op radio en tv. De Nederlandse regering gaat dat bedrag verdubbelen. Het geld van de EU is bedoeld voor water en medicijnen, maar ook voor de wederopbouw van Haiti. Vorig jaar hebben meer mensen een huis gekocht met nationale hypotheekgarantie. Ruim 97.000 huishouden sloten een hypotheek met garantie af. Dat is 20% meer dan in 2008. Volgens de directeur van de NAG komt dat doordat huizenkopers meer behoefte hebben aan zekerheid. Ook kan sinds vorig jaar met de garantie een hogere hypotheek worden afgesloten. Wie een hypotheek met NAG afsluit betaalt eenmalig een bedrag aan het Waarborgfonds. Dat staat vervolgens garant voor de lening. Als een huiseigenaar de hypotheek niet meer kan betalen, springt het Waarborgfonds bij. Voormalig Tweede Kamerlid Nora Salomons is overleden. Salomons was voor de PvdA 14 jaar lid van de Tweede Kamer, van 72 tot 86. Een jaar later werd ze de eerste gemeentelijke ombudsman van Amsterdam. Volgens oud-medewerkers was Nora Salomons 18 jaar lang een begrip voor bestuurders, ambtenaren en burgers die in de knel zaten. Vorige week maandag overleed ze. De gemeente Amsterdam heeft dat nu bekendgemaakt. Nora Salomons was 64 jaar. Minister dus Eurlings heeft op de A12 twee nieuwe spitsstroken in gebruik genomen. De spitsstroken liggen tussen het knooppunt Gouwen en Zoetermeer in beide richtingen. Met de wegverbredingen krijgt het verkeer op de A12 in de spits en op andere drukke momenten een derde rijstrook. Het weer mistig bij maximaal tussen 2 graden in Groningen en 6 langs de kust geleidelijk naar het noorden af en toe regen. Ook morgen mistig, dan af en toe motregen, weinig verandering in temperatuur. Dit...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 FM. Je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 Het hart en verant zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart?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 6.9 ZFN Zee. We want I want them to say.